Met, uh, we willen wat vermaak, theater, muziek, uh, foodtrucks... een beetje fastfood, uh, fast streetfood uh, verkopen. En zo uh, ja, een feest voor en door Zandvoort neerzetten. Ja, het, het was ook echt een Zandvoortsfeest, Edwin. Heel, uh, heel Zandvoort kwam je tegen. En, uh, ja, super. Zandvoort ja. uh, eh, het is een beetje daardoor ontstaan. Uh, ik heb al heel vroeg aan uh, Lana gevraagd... Uh, hoe zit het ermee? Gaan jullie er jullie weer mee verder? Want eigenlijk een jaar voor de corona ging het al niet door. En uh, nou, twijfel, twijfel, twijfel. En toen zeiden wij, nou als je het niet doet... dan willen wij er wel induiken om te kijken of het ons gaat lukken. Mm -hmm. om iets. Want We missen wel zoiets, want het is gewoon hartstikke gezellig. Nou, ik denk dat uh, heel heel wordt dat mist. Want het is echt uh, allemaal bij elkaar. En uh, tot, tot en met zondagavond om 9 uur was het ongeveer. Dus... Uh,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 En we hebben het de, de, de thema landen eraan verbonden. Dus echt wereldjes maken. Dus je hebt twaalf verschillende landen? Ja. ja. Welke? Nou, we hebben onder andere uh, Duitsland, Nederland natuurlijk. Spanje, Italië, uh, Thailand hebben we een uh, hele mooie voetdruk. Indonesië, Mexico was een van de eerste die zich aan had gemeld. Amerika zijn we nog mee bezig. Uh, Suriname, Vietnam en Jamaica. Dus we zijn, ja, dat uh, zijn uh, <laughs> inderdaad wel lekkere werelds te maken. Zij gaan dus ook echt... Uh, Iets verkopen wat typisch voor dat land is. Ja, ja. Duitsland, braadworst. Hebben uh, we ook een klein lijstje van wat we... Heel goed. Het, in, in, Indonesië, heel uh, goed. Uh, rendang. Ja, heel ja, goed. Uh, ja, we, uh, we, van de fajitas en de tacos tot de roti. Uh, we de Suriname, heel goed. En de patai. En, nou, noem het allemaal maar op. Dus we hebben van ieder land. En de, de pizza's en de pasta's natuurlijk. Dat hoort er dan, allemaal bij. Ja.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 En het mooi. is ook zo dat er, dat er uh, artiesten of straattheater tussen de bezoekers doorlopen. Oké. Okay. Uh, dus die zijn, we hebben wat, wat uh, mensen gecontacteerd die, die acts doen uh, tussen het publiek. Ja, mooi. Ja, gewoon uh, en die dus Dat gaat de hele dag door. Nou was er bij Zandvoort uh, Culinaire uh, een soort maximumprijs aan verbonden. Hoe, hoe, hoe gaat dat bij Werelds smaken? Nou, dat zullen we ook... Tenminste, daar zijn we in overleg met, ja, okay. uh, met de foodtrucks...